Van der Linde met het NOS-journaal. Israël zal moeten bewijzen dat het zich aan de belofte houdt... om de situatie in Gaza te verbeteren. Dat zegt demissionair minister Veldkamp... nadat EU-ministers het niet eens zijn geworden... over maatregelen tegen Israël. De maatregelen liggen volgens EU-buitenlandchef Callas nog op tafel... en zijn bedoeld als stok achter de deur. Hulporganisaties zijn teleurgesteld dat er geen actie komt. Oxfam Novib noemt de besprekingen een grote mislukking. In Zeeland rijden nauwelijks treinen door koperdiefstal. Volgens ProRail zijn draden weggeknipt en daardoor is kortsluiting ontstaan. Tussen Roosendaal en Vlissingen rijden mondjesmaat treinen en worden bussen ingezet. Morgen dan wordt het spoor na de ochtendspits hersteld. en Dat betekent dat er dan ook urenlang geen treinen zullen rijden. Een taxichauffeur uit Utrecht wordt verdacht van verkrachting van twee passagiers. Ook zou hij twee andere klanten hebben aangerand, dat zegt het openbaar ministerie. Dat bleek tijdens een voorbereidende zitting vandaag. De man zit al zes maanden vast. Hij zou een vrouw die deels buiten bewustzijn was op de achterbank van zijn taxi hebben verkracht. En een andere passagier zou hij naar een afgelegen plek hebben gereden en daar hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Een mozaïekpaneel uit de Romeinse tijd is na tientallen jaren weer terug in Pompei. Het werk, een erotisch tafereel, werd in de Tweede Wereldoorlog gestolen door Nazi Duitsland. De erfgenamen van de Duitse eigenaar hebben het werk teruggegeven aan de Italiaanse politie. Het mozaïekpaneel stamt waarschijnlijk uit de eerste eeuw voor Christus. Het archeologische park van Pompei is blij met de terugkeer... en zegt dat de periode voordat de stad werd verwoest door de vulkaanuitbarsting... nu verder in beeld kan worden gebracht. Het weer, een enkele bui, maar vannacht regent het vaker. Het koelt af tot minimaal 14 graden. Morgen eerst veel regen, later in de middag zon. Het wordt 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er van de Hart van de ANWB. Het is ontzettend druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Meer dan een half uur is de vertraging tussen Aalsmeer en Knoop het over 8 kilometer. Door de werkzaamheden op de A10. Op de A10 tussen de slotenvaten deurgedap 13 kilometer verder, 10 minuten vertraging op de N202 Amsterdam-Ijmuiden bij de A22. En een kwartier op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Waterland-Broek in Waterland-Noord. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Afrika Sexted live uh, uitvoering van het nummertje A Song for Bra des Tutu. Uh, John Clayton, de Amerikaanse bassist, die was wonachtig in en verbonden met Nederland. Onder meer als uh, gastdirigent en uh, arrangeur voor het Metropoolorkest. Hij is tevens uh, vader van, uh, van de welbekende pianist Gerald uh, Clayton. Die werd uh, geboren in uh, Utrecht, uh, als ik me niet uh, vergis.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 lentissima. Fortunatamente le strutture delle volte hanno tenuto, altrimenti il numero delle vittime già elevato sarebbe stato maggiore. Delle 12 vittime, 8 sono di nazionalità straniera. I feriti sono tutti in gravi condizioni. Le indagini sono state assunte personalmente dal loro.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 FM Jazz, top 2025 cover-up, an open party. bad desire Oh I'm on fire And Tell me now baby is he good to you Can he do the things that I can't do no more Well I can take you high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 en is uh, thuis in de jazz, pop en Amerika, Americana, folk, uh, roots Rootsmuziek... en uh, haar uitvoering uh, van On Fire, uh, I'm On Fire, uh, nummertje van Bruce Tringstein, is te vinden op plek 1488 in de ZFM Jazz Top 2025 cover-up. Vibrofonist en slagwerker Vincent Houdijk uh, debuteerde in 2013 met zijn album 15...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 of them jazz. Zangers um, Lo van Gorp en uh, Beatra zijn meestal te vinden... als uh, background vocalist bij binnen- en buitenlandse acts. Maar ze hebben sinds een jaar of twee, drie... ook hun eigen band Dawn Patrol geheten. Um, ja, dat, uh, die doet de, de tijden van uh, Steely Dan, Blue Eyed Soul... Uh, van de jaren zeventig herleven. Um, Blossom hoorde je uh, van het uh, album Bring On The Good Times...